Oh. Welkom, luisteraar, bij Golse Kringen. En welkom Mathieu van der Tillaat en Karen van der Kruis. Harry van der Ven, zo straks bij deze uitzending... Van, bij deze editie van Golse Kringen... gepresenteerd door Pim van Rij en Ben Lone. We hebben als onderwerpen... dat is dan misschien al een vermoeden... wanneer ik Mathieu van der Tillaat noem... de reuze. Daar gaan we het weer een keer over hebben... We hebben het er al een paar keer over gehad. En Karin die gaat in de rubriek De Verandering een, een column voordragen En met Harry van der Ven praten we straks over de Tilburgse weg... en ook nog het Rielse wegdek, geloof ik. Hè? Ja. Rielse wegdek. Ja, nou, dit zijn onze onderwerpen voor vanavond. Maar eerst, zoals altijd, wat viel ons op in het nieuws? En daar mogen we allemaal aan meedoen. Misschien uh, zou ik bij jou mogen beginnen, Karin? Ja, zeker. Um, uit het nieuws heb ik gehaald, er is een biografie verschenen. Een leven lang Willem II van mijn goede vriend Peter René. Dat is opgetekend ja. door Thomas Renzen. En uh, zaterdagmiddag is dat boek gepresenteerd bij Boekhard de Buitelaar. Hij is 75 jaar in uh, allerlei functies betrokken geweest bij Willem II. En hij kan daar prachtige verhalen over vertellen. Nou, dat blijkt uh, uit het boek. Peter is een uniek persoon. En uh, dat is een van weinigen die twee grote passies heeft. En twee passies feitelijk vaak. Opera en voetbal. En ik ben heel trots op hem. Ja, dan ja, kom je niet <lacht> vaak tegen die combinatie, bedoel je. Ja, dan kom je bij <lacht> dat Dat iemand ja. twee passies heeft, zou er vaker voor Nee, vormen. dat komt vaak zelfs meer. Maar de combinatie, de combinatie van opera, opera en, en, voetbal, en voetbal. Dat is heel bijzonder. Was ja. je aanwezig bij de presentatie? Nee, ik was helaas het, het, het land uit zelfs even. Dus ik kon er helaas niet bij zijn. Hmm. Oh ja. Maar ik heb het, ben wel met het boek... Uh, aan het boek, begonnen. Al het boek begonnen. Zeker. zeker. Het staat ook op mijn lijstje. Ja. <laughs> Mathieu? Ik heb geen nieuws uit te maar wel iets anders. Ik was, ja. misschien zoals heel veel Nederlands... beontzettend geschokt vorige week... door die vredemoord op uh, Anne Faber. En ook... het falend rechtssysteem... wat ik er wel in zie. He, ik vind, het is toch... ronduit absurd dat... Dit soort figuren, verdachten, nog steeds kunnen weigeren dat er geen psychiatrisch onderzoek naar hen, uh, komt. Als daar gewoon echt gerichte aanleiding toe is. Ik denk dat daar maar eens heel uh, goed over nagedacht moet worden. en Goed naar gekeken moet worden of dat dat niet is aangepakt moet worden. Dat onderdeel van het rechtssysteem. Ik weet niet of dat je daar alles mee kunt voorkomen, maar in ieder geval wel het een en ander. Dat word ik toch wel even kwijt. Ja, daar werd heel heftig over gediscussieerd uh, aan, aan de tafel bij Pauw of, of nou het rechtssysteem daarmee uh, onder, uh, op de schoffel onderuit moet. Maar een onderdeel zeg jij ook wel. Nee, het moet niet onderuit, maar, er moet, maar dat onderdeel moet er in ieder geval in mijn ogen maar daar stevig naar, naar gekeken, gekeken worden. worden. Ja. Ja. Mm -hmm. ja, want je kunt wel zeggen, de rechters kunnen toch iemand een tbs opleggen. Maar ja, hoe gaat het in de praktijk? Dat is toch wel een beetje vergaand als er geen... ...richt psychiatrisch onderzoek geweest is. Dus ik kan me voorstellen dat... ...heel veel rechters ook niet ge direct geneigd zijn dan... ...als toch nog... ...tbs mm, nou ja, op te leggen zonder... ze zonder zelf uh, uh, psychiater spelen. Ja. ja, dat is toch niet uh, hun... hun, hun uh, is een ...moeilijke materie. Hè? Ja, hun deskundigheid. Nou ja. Ja. Ja. ja, maar het is zeer onbevredigend... Uh, ...zoals het nu gaat. Dat ja. iemand gewoon kan weigeren en dat hij dan... Uh, ja. Niet, uh, ja. Dat je dan dit soort dingen niet kan ja, voorkomen ja. in feite. Ja. Ja. En het is al vaker gebeurd. Je hoeft maar een beetje in de historie terug te gaan. Of heel recente geschiedenis. Dan zie je diverse van dit soort zaken voorbij ja. komen. Ja. Ja. Ja. Maar één keer is de emmer echt tot de rand toe vol en loopt hij over. En dan moet er maar eens iets ja. aan gedaan worden. Ja. Dacht ik. Dat, dat wisten wij, uh, wij niet, boeven niet. Hè, dat dat uh, bestond. Maar ik denk dat dat... Uh, uh, uh, gemeenschappelijke kennis is bij, bij mensen die, die uh, onderworpen dreigen te worden aan, aan, aan TBS. Ik denk dat de advocaten daar geweldige hulp in zijn. Werk is. niet mee met... <laughs> met uh, ja. Want dan kan je veel onderzoek. langer in de problemen zitten. Ja, ja. Ja. ja. En als ben je misschien binnen een paar jaar vanaf, anders levenslang TBS, wellicht. Dus mm -hmm. ik kan me niet ja, maar voorstellen ja, ja. dat de advocaat op die manier erin steekt. Maar. Ja. Nou ja. ja, om dan te... Bloed van dit soort slachtoffers aan je vingers te krijgen is ook niet leuk. Ja. Nee, nee, ik had uh, ook over Peter aan willen ja. hebben, die overigens ja. nog een passie heeft. En dat maar filosofie. goed ook met jou begonnen ben <laughs> <denk> Karen. <ik> <laughs> ja, anders had ik het gehoord. Hij heeft nog een uh, passie, in filosofie. Ja, dus klopt. hij is uh, heel breed uh, georiënteerd. Ja. En verder, uh, ik ben het helemaal met je eens. Dat, ja. een, uh, heel bijzonder mens. Ja, hm. zeker. Dat viel jou op in het nieuws? Uh, dat was ook hetzelfde. Dat was, dat ja, was, ja. Ik ben er wel ja. ook nog geweest. Dus, uh. <laughs> Zaterdag. Nou, ik heb hm? opgemerkt dat, dat die uh, crowdfundingactie voor uh, DN's van NO Voorhorst uh, geslaagd is. Dat heeft voldoende opgeleverd om het project doorgang uh, te hm. doen vinden. Misschien dat we daarom ook straks een, een stukje NO Voorhorst horen... Dat, dat de reden is dat, dat Els dat heeft uitgezocht. Um, wat was er in het nieuws? Er was ook um, die villa van Hein Remmers. Dat, dat gaat, komt dan ook weer een stukje verder. Dat, uh, waar zit dat in de Raad van State? Die moet daar nou een uitspraak over doen. Um, dat duurt ook allemaal lang. Evenals de Maria Boodschap. Daar, daar is ook weer, uh, weer een beetje vertraging. nieuws uh, over gekomen. En vertraging. Want, want uh, ja, die verkoop hangt dan weer af van, van uh, twee percelen waar, waar uh, huizen opgebouwd zouden worden. Die dan eigenlijk voor het kerkhof komen te liggen. Hè. Dus uh, daar aan de straat. willen de omwonenden niet. Uh, de parochie wil dat wel, anders dan halen ze daar niet genoeg geld uit. Oeh, uh, oh, dat is ook een gebed zonder eind. Hè, ja, om moeilijk. Om deze beeldspraak hier maar eens te gebruiken. ja. ja. Ja. ja. Maar het is ook niet goed als het zo leeg blijft staan. Dus ze moeten er, er wel iets mee, denk ik. We moeten er wel iets moet er wel mee, mee uitzien te komen met elkaar. Ja. Ik heb ja. begrepen dat hetzelfde mee nog meer speelt bij de kerk op de korvel. Er schijnt ook zoiets te spelen. Dat het ook weer uh, ja, anders verkocht moet worden als oorspronkelijk afgesproken. Het schijnt ook weer het een ander uh, logisch te zijn. Ja, ja. Nou, dat gaat ook ja. weer niet van een ja. leie ja. dakje. Nee. nee. <tie> <tie> um, dat zijn onze nieuwtjes ja. wel. Dat viel ons op. Nou, dan uh, krijgen we voordat we naar ons onderwerp gaan, de reuzen, krijgen we een, uh, een muziekje, de Wim-Wam-reus. Ja. In de wilde zwarte bossen, woont de Wim-Wam-reus. Met de Wim-Wam-oren en de wim wam -neus. De kleine kindertjes ondeugend zijn. Dan die reus aan altijd horen met zijn vim van oren. En als jij niet naar je bedje wil. Op uh, ons onderwerp. Je. Maar je jij... wilt toch over een andere reus en reus hebben <laughs> als de Wimman? Oh, je gaat het over andere <coughs> reus ja. hebben. Ja. Waarschijnlijk over uh, de Goles en de Rielse reus. Daar zou ik het graag uh, over willen en hebben. En ja. wat is er nieuws over die reus? Er is er heel veel over... over te vertellen. Maar voor ik dat ga doen, toch even een klein stukje terug in recente uh, geschiedenis. Ik ga even terug naar 23 20 mei 2015. Want dat is een heel belangrijke datum voor de reus en de reuzen. en ook voor Gorles en Riel. Want. Toen, op die zaterdagmorgen, werd de, de Rielse reus en de Goolse reusin gepresenteerd en door de toenmalige burgemeester Machteld Rijsdorf ingeschreven in het bevolkingsregister. En vanaf die datum zijn Johanna Abkovia, de Goolse Reuzin en Tomi Verke de Rielse reus, inwoners van Golen. Welke datum was het precies? 23 mei 2015. 23 mei 2015. Een zonovergoten zaterdagochtend, ook nog. Mm -hmm. Johanna Abkovia. En het Verke. Nou, sinds uh, die datum, 23 mei 2015, uh, zijn wij als Stichting Culturele Manifestaties gehoorlen, Annex, Reuzengeelde, Goel en Riel, uh, diverse keren met de Reus en Reusin erop uitgetrokken. En dan met name hebben wij een zestinaal evenementen gedaan met de Reus en reuzin. De meeste daarvan waren reuzenoptochten. En die reuzenoptochten die spelen zich vooral af in België, want België die heeft... Zeker in het seizoen tussen maart en november. Ja, elk weekend wel op één of meerdere plaatsen. Een reusoptocht. Nou, daar proberen wij dan voor uitgenodigd te worden. Zo vier tot zes keer per jaar. En dat lukt tot nu toe vrij aardig. Want we hebben inderdaad 16 uh, evenementen meegemaakt. En dit jaar zes reusoptochten. Vier in België en twee in Nederland. Want ook af en toe in Nederland heb je reusoptochten. Dit jaar hadden we de kermisoptocht in Tilburg, door de binnenstad. Hartstikke leuk. En de geweldige reuzenoptocht in uh, Berg op Zoom. Zon overgoot ook. Prachtig. 40, vijftig reuzen. En grote belangstelling in Berg op Zoom waren. Nou, naar schatting. Die schatting loopt een beetje uiteen, maar toch al gauw 25, 30, misschien wel 35.000 toeschouwers. Zo. Dat is natuurlijk uh, niet mis. En uh, wij als uh, reuzen gilden aan Riel met ons, met de reus en reus in. Zet op die manier met het de deelnemen aan uh, manifestaties of evenementen of reusoptochten Goal en Riel. is even op de kaart. En dat doen we onder andere door het boekje Reus, uh, de Goolse geheim uit te delen. Ja. En ja. Uh, nou kan ik wel even naar de actualiteit gaan. Maar dit is al een beetje als inleiding. Maar ja, uh, wij waren een tijdje bezig met die reusoptochten En toen hadden wij zoiets van, god, dit is toch wel hartstikke leuk. Hè? Niet alleen meedoen met zo'n reusoptochten. Maar als we nou in Goorland of voor elkaar zouden kunnen krijgen, door Goorland, een reuze op de van weg, 20, 25 reuzen. Een reus in de laten rondtrekken, ja, dat, dat moet toch prachtig zijn? Dus wij zijn met het idee aan de slag gegaan en uh, links en rechts informatie ingewonnen. Begroting opgesteld, want ja, het is niet goedkoop, ook niet extreem duur. Maar wil je zo'n 20, 25 reuzen rond laten trekken met alles wat er om mee samenhangt, dan heb je toch wel zo'n 20, 25.000 euro nodig. 1000 nou, euro per reus? Ja, met alle bijkomende kosten. Oh, oké. Okay. Ja, want je hebt natuurlijk. All ook... In. Je hebt een, uh, misschien tribunes, uh, afzettingen. Ja, bio moet je erbij al van alles, reclame, et cetera. Alles bij elkaar: 20, 25.000 euro. Nou, dan zijn we zijn mee aan de slag gegaan. En ik kan op dit moment zeggen dat wij zo'n 30% aan toezeggingen binnen hebben. En uh, we zijn nog bezig met een paar grote klappers. Als dat lukt, lukt dat, dan weten we eind van dit jaar. Misschien iets uitlopen door naar half januari. Of het door kan gaan. Want het is allemaal afhankelijk van hebben wij het geld binnen. Ja, ja en uh, ja, wat, waarom een reuzenoptocht? Ja, we hebben eigenlijk twee doelen met, met zo'n reuzenoptocht. Uh, op de eerste plaats de reuzencultuur en wat daarmee samenhangt. En de traditie van reuzenoptochten. Bij een breed publiek bekendmaken. En die, reuzen, die traditie van die reuzenoptocht, die kennen we dus nog in Goorlen nog niet. Maar als wij nou nu beginnen, 2018, en we zouden dat vijf jaar na de hand weer kunnen doen. Dan kan je langzaam maar zeker aan een traditie van reuzenoptochten in Goorlen uh, gaan werken. Dat zouden jullie graag zien? Dat zouden wij uh, wel heel, heel erg graag zien. Een tweede doel, en dat is even belangrijk als het eerste doel. Dat is gewoon de mensen een hoop kijkplezier uh, bezorgen. Want als je die reuzen rond ziet trekken, prachtig aangekleed en dan begeleid. ...met muziek door de straat te trekken... Ja, ...dat is echt een magnifiek gezicht... ...dus dat willen we ook... De, ...de Goolse en Rielse bevolking... ...plus alle mensen daaromheen... ...heel Brabant en uh, ...je stuk zegt van België. dat we er dus wel wat, wat missen... Dat, ...dat we dat niet kennen, dat is nee. een, gro een groot gemis... ...ja, we hebben de laatste... Uh, ...optocht in Goolen ...was de Sint-Janstoet... ...de laatste Sint-Janstoet van, van uh, 1968... 2018 reuzeoptocht in Goor. Dat is dan 50 jaar na die laatste. Maar we kennen alleen nog maar carnavalsoptochten. Hè? Ja, dat is een heel andere optocht. Maar een beetje historisch optocht. En reuze is heel oud. Ja, dan zou je dat... Uh, Sint-Jans was ook een, een ander soort optocht natuurlijk. Als een carnavalsoptocht. En dat is een reuzeoptocht ook zeker hoor. Dat heeft met carnaval te maken. Ja. Goed, mm. de, de, je eerste schot voor de boeg. We moeten wat vragen gaan stellen. Uh, want uh, je zegt... Uh, we proberen dan uitgenodigd te worden. Is het uh, moeilijk om uitgenodigd te worden voor... Moet je uitgenodigd worden op de eerste plaats? En is dat dan moeilijk om je aan te sluiten bij een uh, tocht? Nou, je kunt natuurlijk uh, op je stoel blijven zitten... maar dan is de kans heel erg klein dat je ooit een bericht of een telefoontje krijgt... van wij als reuzeorganisatie in, noem maar een plaats in België op... We zouden graag zien dat jullie uh, een reuzen, reuzeoptocht van die in die data mee willen doen. Nee, nee, dat gebeurt niet. Dan moet je zelf actief achtereen. Mm. En uh, ja, ik denk dat wij in uh, van alle uh, de, elke keer dat wij gevraagd hebben kunnen wij aan die en die reuze op dat mee dat wij in 80-90 procent uh, dat gewoon ook dat verzoek gewoon naar krijgen. Als jullie aanvragen, dan zeggen ze nou, ja. Nou, tenzij je hebt soms wel eens een, een wat kleinere gemeente die niet zo goed bij kast zit of een kleinere club die uh, minder bij kast zit, die zeggen ja, het is een beetje te duur. Ja, dan valt weg. Want, want uh, kost het je wat? Moet je ervoor betalen om deel te nemen? Nee, wij vragen geld als wij ergens deelnemen. Ah, dat is het. Jullie vragen ja. geld als je deelneemt. Ja. Mm. Wij hebben gewoon... De reus en Reusin hebben veel geld gekost om te maken. En dan hebben we het over 11.000 euro samen. Ja. Zeker wel. Nou, wij, wij vragen een redelijke prijs. Dat doe je op basis van, van wat andere organisaties. Nou, wij vragen 350 euro voor allebei op te treden. Mm -hmm. En daarnaast de vervoerskosten. We hebben gelukkig nog steeds het vrachtwagentje van de Boerenschuur en en kunnen we dus gratis hebben. En uh, ja, die vervoer, dat vervoer daar rekenen we dan een uh, prijs voor. En ook uh, gaan met, meestal met... Maar manieren. de ontvangende club, die is zo'n 350 euro kwijt als, als jullie... Het Plus, de ja. Plus de vervoerskosten, ja. Plus de vervoerskosten. Benzine. Ja, benzine. Ja, ja. ja kwartje per kilometer. Ja, ja. en uh, ja, goed, wat ik zeg, dat, uh, dat lukt vrij aardig. Ik bedoel, uh, wij, wij hebben een, een een arsenaal van 10 tot 15 mensen die regelmatig meegaan. Dat is beetje is dat niet? Nou, we hebben, toen wij bezig waren met het voltooien van de reus en de reusin. Toen hebben we contacten gelegd met Sint Mauritius. Het uh -huh. gedeelde Sint Mauritius. En ja, die die, die zagen er wel zitten. En dan kunnen wij gewoon op 5, 6 mensen van uh, Mauritius. En daar zijn we nog steeds hartstikke nog blij steeds. mee. Ja, daar Kun kunnen we er steeds een beroep op doen. Ja. En soms gaan er nog een uh, paar andere mensen mee en soms uh, weer wat andere mensen. Maar meestal hebben we zo 10, 12 begeleiders en opbouwers en afbrekers ja. die uh, meegaan. En dat gaat uh, nog steeds fantastisch. Dus. Misschien vinden ze het inmiddels al uh, leuker dan het gilde. Dat weet ik niet, zo dat zou jij moeten vragen. Dat weet je niet. Zeg ja. maar, uh, andere vraag. Uh, vallen jullie op met die reuzen, tussen die andere reuzen? Wij vallen best wel op, want uh, er is gewoon toch wel een kwaliteitsverschil tussen de een en de andere reus. reus in, en, uh, ik, maar, ik, maar niet in lengte neem ik aan. Nou, ze variëren. Onder zijn dan uh, 4,5 meter ongeveer. Uh, ze variëren ja. zo tussen 3,5 en, en 5. Soms 12 meter. Soms 12? Ja, de reus van Nieuwpoort. 12 meter. En dat is een dat is een schouwspel om te zien hoe dat die opgebouwd wordt. Maar Met dan een zijn grote onze reuzen dwergen. Ja. Zijn, ja, die, die lopen dan mee als reusjes. vergeleken bij reusjes die van ja, ja. We hebben ook soms nog kleine reusjes. Hè. In Tilburg hebben ze twee kleine reusjes naast hun drie grote. Hmm. He, koosje en koosje. Ze zijn twee kleine kinderen. Ja, reusjes. Hmm. Dat varieert dus. Reusen maar wij vallen, wij vallen echt op, ook omdat... Hoe dat ze De uitdrukken niet erop zit, hè. want... De, de, wat ik ook nog graag even vertellen de reuzin van Goorla, Johanna Pacovia, die drukt de identiteit van Goorla uit. Mm -hmm. En in de Rielse reus is het DNA de identiteit van uh, Riel gesymboliseerd. Ja. En dat kun je, dat, dat, dat zie je ook vaak als je opmerkingen krijgt van mensen, als we rondtrekken in een bepaalde stad. Hè, dat, dat, ja, dat, is, oh, dat, dat gezicht, hè, dat, dat spreekt gezicht. Mm -hmm. En dan die aankleding, en ook prachtig aankleed. Ja. als ik het zelf. ja. ja. En uh, we zijn er ook hartstikke trots Dus trot je op. kunt uh, wel uh, voor de dag komen. Met, wij kunnen zeer voor uh, de, met, de dag komen, onze, ja. Met ja. onze reuzen. Ja. Ja. Ja. Ja. En we zijn dan ook nog de jongste reuzen van Nederland. En dat is soms ook wel een uh, punt wat speelt bij een optocht in België. Bijvoorbeeld, dus, oh ja, ja dan willen we het bij je hebben. De nieuwste reuzen van, van, uh, van Nederland. Ja. Maar dat gaat nog steeds uh, prima, hoor. Ja. Maar dat is dus een landelijk fenomeen, dat reuzen gelden. Uh, nee, er is een, een federatie in Nederland, een Federatie ja. van Nederlandse Reuzen. En daar zijn eigenlijk alle reuzengenootschappen in Nederland bij aangesloten. En er zijn, uh, ik dacht op dit moment, 32 reuzen en reuzinnen en kleintjes via die organisaties die die reuzen beheren aangesloten bij de federatie. Ja. En dat is een soort be overkoepelende belangrijke organisatie van de reuzenorganisaties. Ja. En de meeste reuzen, Nederland en reuzinnen zitten in Brabant. En dat is ongeveer 70% van alle reuzen en reuzinnen in Nederland. Er zit er nog een aantal in, in België en een paar in het oosten. En, uh, maar ja, inderdaad het, het meeste. Want als wij onze reuzenoptocht uh, voor elkaar krijgen in, in 2018, dan willen wij 20 tot 25 reuzen hier rond laten trekken. Dan hebben we hebben uiteraard natuurlijk al onze eigen Reus in. Je moet natuurlijk uh, meedoen. Voorop? Voorop, of in ieder geval op een prominente plek. En daarnaast de, de elf reuzen en reuzen in uit midden Brabant. Want dan hebben we het over... De reuzen en reuzinnen van, van Tilburg, van Oosterwijk, Hilvaar en Beek, Nou, en dan komen we op 11 En dan hebben we verder nog in, in Bokstol en in Berk op zoom zijn ook nog reuzen en reuzinnen. En dan mm. komen we op uh, zo'n 21 reuzen en reuzinnen uit Brabant. ja En daarnaast uh, een aantal Belgische reuzen, om ook het, uh, de reusoptocht in Goorland dan ook nog een internationaal karakter te geven. Zeker. Om een te geven. Ja. En daarnaast natuurlijk, want ja, je kunt wel reuzen rondom trekken, maar je moet dat ook wat muzikaal opluisteren. En dus komen ook de nodige uh, muziekgroepen bij. Ja, want dat is niet het enige. Er uh, lopen niet alleen die reuzen, maar, maar er zit nog van alles, al het andere tussen, wat, ja. wat allemaal. Muziekgroepen willen we erbij halen. En als ze uh, goed in de financiën komen zitten, dan willen we ook nog een aantal ex uh, op laten treden in de reuzenoptocht. Maar ja, ex. ex? Ex. Dus gewoon dat er iets opgevoerd wordt. Oh ja, ja. De, ja. Oh, ja. ex. ex. ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. ja. ja. Want want dat hebben we in Berghop zo gezien. En dat is geen, hartstikke geen reclame? Nee, nee. Waardoor een carnavalsoptocht verpest kan worden? Wij doen geen reclame. Dat niet? Nee. Nee, nee want de sponsors die, die eisten dan niet dat we mogen met een autootje lopen. Nou, maar het, de middel die wij op koersen, dat komt vooral uit, uit subsidies. Uh, we hebben bijvoorbeeld al toezeggingen van centrummanagementen gehoord, Maar ook van de gemeente gehoord. Hopen we het nodige nog binnen te krijgen. En daarnaast van allerlei fondsorganisaties. Uh, onze voorzitter, Joost van der Kop, het is nog bezig om uh, een aantal uh, bedrijven in Goorl, ondernemers in Goorl, zover te krijgen dat ze ook uh, sponsoren. En daar hebben wij gewoon een sponsoraanbod uh, voor, dat ze dan gewoon een bepaalde faciliteiten krijgen als uh, uh, Jozef van de Koper dus voorzitter, jij Stom. bent secretaris. Ik ben de secretaris. Johan Swaans is penningmeester. Ja, en Kees Ooms is uh, lid van het bestuur. En Kees Ooms lid van het bestuur. Ja. Die uh, 23e mei is zeker uh, de ideale dag om, om het hier in Goorden te doen. Nee. Wij hebben, uh, een tijd geleden hebben wij contact gelegd met uh, Goorden gepresenteerd. En we hebben toen samen als beide organisaties gezegd, het zou best een mooie combinatie kunnen zijn om samen met Goolde presenteert, die reuzeoptocht er rond te laten trekken. Alleen, uh, Rogo presenteert bestaat niet meer. En we hadden toen afgesproken zondag 30 september. Nou, uh, het kan makkelijk zijn dat het 30 september blijft. We willen het in ieder geval in september 2018 doen als het financieel rond is. Maar het kan zijn dat we die datum iets op gaan schuiven. Uh, 2018 is uh, zondag 30 september. Dat uh, is op dit moment zijn? de planningsdatum. Maar wat ik net zei, het kan dus naar voren gehaald worden. Want uh, ja, wat, uh, wij willen daarom ook uh, proberen bij andere activiteiten uh, kijken of rond een andere datum in september, een zondag in september, andere activiteiten zijn. Misschien iets van goalschoud, dat zou kunnen. Dat, daar is in ieder geval iets mee, mee bezig op dit moment. Wil je graag iets combineren? Ja, uh, daarom wij ook, uh, willen we ook graag met uh, jongeren, met schouting en ook uh, organisaties, culturele organisaties op het gebied van uh, zang, dans en muziek in Goolen... Die je erbij gaan betrekken. Ja, om te kijken, om die reuze optocht nog wat verder op te luisteren. Als, als op die, bijvoorbeeld, uh, is ook al gesproken over 16 september. Dat zou ook een mooie uh, gelegenheid zijn. Want dan zou wellicht ook Goolschout 2018 uh, plaatsvinden. De smaak van golen. En dat zou ook een mooie combinatie zijn. Nou ja, Gohles presenteert staat me niet meer zo bij hoor, wat dat was. Nee, is Gohles geïnspireerd geworden. Hè? Dat oh. is nou op een vrijdagavond. Oh. Uh, dat is. Uh, dat is volgend jaar, dacht ik, op 14 september. Dus in dat weekend zouden er dan allerlei activiteiten zijn. Mm -hmm. Maar nogmaals, uh, we zitten voorlopig op 30 op september... maar het kan naar voren gehaald worden. Ja, ja. Nou, dus je hebt nog een jaartje om... Uh, nou, nu om gaat het hard, hoor. Gaat het hard, ja. Kijk, wij, wij, je hebt gewoon een half jaar of langer... ruim een half jaar nodig om de zaak te organiseren... en ook de organisaties, de reuzengenootschappen uit te nodigen... komen onze reuzeoptocht, hè, en... Wat zijn de condities? Wat zijn jullie tarieven Etcetera. En dan, heb, ja, dan zitten we toch gauw uh, in januari, half januari, dat we het uh, echt uh, definitief moeten weten. Is het bedrag binnen? Of liefst nog meer? En zo niet, ja, dan uh, jammer van alle moeite. Maar dan gaat het niet door. Dan gaat het niet door. Ja. Nee. Maar jullie zitten op 30 procent. Uh, we zitten nu op 30 procent. En dan moet er moeten nog wat uh, een grote post komen als het goed is. Ja. Dus uh, we hebben alle goeie, nog steeds goede hoop. Dus, uh, nou. Ja. No. En daarnaast wil ik ook nog graag even vermelden dat wij ook al enige tijd uh, reclame maken voor het feit dat uh, mensen uh, vriend kunnen worden van de reus en reuzin. A2,50 uh, per maand. Dan ben je echt reu, vriendenreus. Vre, uh, reus van de vriend en vriendin. Ja. Van de reus en vriendin. Vrienden worden van uh, de reus of de reuzin ja. is mogelijk voor 2,50 euro per maand. Ja. Dat is geen geld. En er is al een clubje ja, okay. vrienden? Ja, we hebben al... Uh, dat het, <coughs> het laatste... Dat we een stuk of vijftien uh, vrienden. Vijftien of twintig. Rond die koers hebben we er al. Ah. Ja. ja. ja. Nou, dat kan allemaal groeien dus. En alle mensen die uh, reu, vriend, uh, Vriendin zijn. Dus ook de mensen die om dit reuzegeelde heen zitten... Dan zijn er ook weer zo'n twintig. Die krijgen uh, drie keer per jaar... De reuze nieuwsbrief... En die gaat op dit moment naar 60 uh, organisaties en personen toe. En dat mm -hmm. groeit nog steeds. Ja. ja. Is er uh, een, een diepe gedachte achter, achter de reus als fenomeen? Ja, er zit een heel diepe gedachte achter. diepe aan. gedachte achter. Ja. En welke is dat? moeten we heel ver teruggaan in de geschiedenis. Dan gaan we terug naar de Bijbel. Naar de Griekse mythologie. Atlas die de wereld droeg. Het verhaal van, van David en Goliath. De sterke personen. Die, ...of de slimme personen... ...kun je erachter halen. Uh, atlas die de wereld droeg... He, ja. atlas van de wereld, Nou, er zijn nog meer... ...de cycloop kun je erbij halen. In de middeleeuwen hadden de reuzen... met name de reuzen... In, ...in een aantal steden een belangrijke functie... ...in de zin van dat ze op de stadswallen... ...werden geplaatst als afschrikkend... ...iets he, van wij verdedigen de stad... ...dus kom hier niet aan. En uh, in die tijd is ook bekend... Uh, ...trokken ze rond in optochten... ...religieuze optochten... Dan werden reuzen die beelden bijvoorbeeld uh, uh, Christus uit of, of uh, bijbelse figuren. Want de mensen waren toen nauwelijks geletterd. En op die manier kon het verhaal van de bijbel bijvoorbeeld door reuzen verteld worden in, in, in beeldtaal. Ja, ja larger dan life. Ja, ja. Worden die uh, historische of die mythologische uh, reuzen ook als zodanig uh, uitgebeeld? Is er bijvoorbeeld ergens een atlas en is er ergens een Goliath bijvoorbeeld? We, we kennen in, in België, ken ik bijvoorbeeld een, een meerdere Goliaths. We hebben in Nederland uh, de reus van Roermond, Sint Christoffel, die ook reus op zijn schouder draagt. Christoffel ook als reus. Ja, ja. Oh. ja dus dat, uh, daar grijpt er onmiddellijk naar terug. Vaak worden ze uh, ook, ja, vernoemd naar belangrijke personen uit een bepaalde plaats. Dat zie je vaak. En wij hebben uh, de Rielse reus, met Verke, inderdaad gekoppeld aan uh, Antonius Abt, Antonius mm -hmm. Met Varken. Ja. En uh, de... Johanna Apkovia, daar uh, kwam hij in eerste instantie niet zo goed uit. Maar dat is uiteindelijk een fantasie naam geworden. Maar heeft wel in die zin nog een extra betekenis Omdat we hij is naar Apkovia. Ja. Waar een van de verhaal gaat dat daar ooit een rood kasteel gestaan heeft. Waar misschien een reus gewoond heeft. Waar ooit een dame ja. aankwam die Johanna heette. En Johanna, dat refereert ook aan uh, Sint-Jan. Ja. Want om de, de Goolse reuzin. In haar kleding heeft zij ook allerlei voorbewerpen uit goolen bij zich. Ja. De grenspaal, het stukje hei, de Sianstoren, de vlag van goolen en nog een paar andere attributen. Ja, die toren zit zomaar in haar zak, kun je zien hoe ja. groot die reus in is. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, <tie> in Frankrijk zou het bijvoorbeeld D'Arc zijn. Hè? <tie> of bestaan er in Frankrijk geen ja. reuzen? Ja, ja, want als je de Tour de France bekijkt, dan zie je regelmatig, als je door een bepaald dorp of stadje koest, dan zie je het toch nog regelmatig. Reuzen opgesteld. Ja. Is Napoleon ook reus geworden? Geen idee. De, de kleine generaal. Nee. Geen idee. Kleine oh, ja. Ja. Maar in Noord-Frankrijk met name, daar zitten toch nog wel wat, wat reuzen hoor. Ook wat reuzen. Ja. Ik ja. geloof dat er in Frankrijk, even uit mijn hoofd, iets van 270 zijn. In, in ja. Europa hebben we er 4500, naar schatting. Want ze ja, zijn nooit één voor één geteld. En uh, mondiaal komen reuzen voor in 240 landen. 240 landen, ja. dus het is inderdaad toch wel een mondiaal ja. verschijnsel het beperkt ja. zich niet tot de ja. Nederland en België. Ja. Ja. Ja. Komt het ook meer voor dat, dat de reuzen in het bevolkingsregister zijn ingeschreven? Uh, de meeste reuzen waren eerst gedoopt. Gedoopt zelfs? Ja, ja. dat is een traditie. Vindt de Bisschop dat goed? Uh, dat bestaat in ieder geval wel, want ik geef als voorbeeld uh, de reuze, uh, in van, van uh, Gilsen, Gullemoei, die is echt gedoopt. En ik dacht ook de reuzen van Tilburg en ook van Oosterwijk, die zijn allemaal gedoopt. Hmm. Maar ja, wij hebben uiteindelijk daar niet voor gekozen. We hebben gezegd van, nou, we presenteren ze en uh, de burgemeesters schrijven ze in een bevolkschrist. Maar is het dan ook bekend of die gedoopte reuzen een, een christelijk leven leiden? Ik zou het niet weten. Ik ga die gangen van al die reuzen en reuzen niet precies ga ja, je niet naar. Nee, we hebben al genoeg met onze eigen reuzen in, te stellen. stellen wil ik niet ja, zeggen, maar... Leveren ze wel eens problemen op dan? Ja. In die zin, het kan ooit uh, een beetje. Uh, dat hebben we hebben meegemaakt bij de optocht in. in de kermisoptocht in, in Tilburg. Toen was het vrij slecht weer. En op een gegeven moment hadden we nog niet eerder meegemaakt. Uh, begon het flink te waaien. En terwijl waren we net het opbouwen. Toen is de reus geklapt. Gelukkig weinig schade opgeleefd. Maar het kan dus. Ja. Want hij moet. Uh, hij is uiteindelijk is dan 4,5 meter. Maar hij moet op een gegeven moment opgetild worden. Om op een bepaald. Uh, ja, dus op, opgebouwd. En. Boven het bovenste gedeelte, dat moet er dan bovenop gezet worden. Ja. En dan moet je vijf meter hoog geteeld worden. Ja. Mm -hmm. weegt niet zo gek, zwaar. Maar toch, het is toch met vier mensen behoorlijk uh, aanpakken. Mathieu, ik hoor het wel. Jij zou zomaar door kunnen gaan, maar dat moeten we toch niet <laughs> doen. Want we hebben toch een beetje tijdsplanning en... Uh, Karen gaat dadelijk haar column lezen. Maar ja. eerst krijgen we nog een muziekje. Ja, ik wil nog even zeggen, ik kon graag uh, als de reuze optocht definitief doorgaan. Dat ik er graag nog wat uh, aan toevoegen. Als het zover myself... is, dan nodigen we je uit. Graag. Ja. En uh, je hoeft er geen 300 euro voor te betalen. <laughs> Oké. Okay. Dat was maar heel kort en dan krijgen we Karen van der Kruis in de rubriek De verandering met haar voorgelezen column. Ik ga het hebben over de ziel van Goorle. Ik vind dat Goorle geen ziel heeft. Geen plek waar het aangenaam toeven is. We hebben een winkelcentrum en we hebben prima terrassen. Maar die twee staan los van elkaar. Ze versterken elkaar niet, zoals dat wel het geval is in Oosterwijk. Daar is een grote variëteit aan winkels en een even grote keuze uit terrassen. Daar kun je een hartelijk shoppen en daarna gezellig een glas wijn drinken op een van de terrassen. Ik ga graag op het terras zitten aan de Lint in Oosterwijk, voor of na het winkelen. En in Goorlen moet ik of voor het een of voor het ander gaan. Goorlen moet dus werken aan diversiteit en aanbod. Zowel in winkels als in terrassen. Herkenbaarheid bij elkaar Goorlijk krijgt geen ziel door de toegang naar het centrum mooier te maken, zoals het college van burgemeester en wethouders wil, met de Weg. Compleet met ritsluitingen die ons moeten herinneren aan de glorietijd van de textielindustrie. Goorlijk krijgt alleen een ziel bij diversiteit, concentratie en beslotenheid van en rond het centrum. Dus naast Mozes en Flanders een mooi terras voor het ABN AMRO gebouw. Aan de voorkant van het Jan van Bezouw en bij Casa di Renzo. Met uitzicht op een mooi, levendig en groen plein. En niet zo'n kaal plein met sfeerlampen die geen sfeer brengen. En niet met terrassen, zoals bij het Jan van Bezouw, die uitkijken op parkeerplaatsen, Of, zoals bij Casa di Renzo, op een monumentale muur waar ik met de beste wil geen monument in kan herkennen en met een winkelaanbod dat recht doet aan de diversiteit van de Goorlese bevolking. Goorle moet zich realiseren dat het moeilijk zal zijn om het winkelcentrum voor de grote regio te worden en dat dat onmogelijk wordt als het dorp die ziel niet weet te creëren. Ik weet wel dat de gemeente daar maar betrekkelijk iets aan kan doen, maar ze kan wel eisen stellen aan vestigingen van ondernemingen. En ze kan wel de infrastructurele maatregelen nemen die voor zo'n centrum kunnen zorgen. En de gemeente moet keuzes maken. Niet van alles een beetje willen. Niet een mooi plein dat zowel de kermis, de weekmarkt... als alle andere activiteiten moet kunnen herbergen... of een ander groot plein dat alleen maar vol staat met auto's. Kijken of aan de rand gelegen parkeerplaatsen voor langparkeerders... niet aantrekkelijk kunnen worden gemaakt... met een mooi bewegwijzerd looppad bijvoorbeeld... En is er in de plannen voor de Zuidrand al voorzien in ruime parkeermogelijkheden? Of bouwen we dat gebied eerst vol en stellen dan vast dat er geen parkeerruimte is? Stimuleren dat ondernemers zich vestigen op de hovel en niet langer aan de Tilburgse Weg. Concentreren dus. Dat maakt het centrum intiem en gezellig. Columnisten hoeven de oplossingen niet aan te dragen. Daar is de gemeenteraad voor en het college van burgemeester en wethouders. Maar columnisten moeten scherp waarnemen en hun waarneming scherp verwoorden. Dat doe ik bij deze. Goorle, zorg beter voor jezelf en maak van het centrum een intiem, gezellig en divers centrum. Waar ik graag ga winkelen en iets te drinken. Nou, bravo. Goorle, zorg goed voor jezelf. Is dat ja. met dank aan Eberhard van der Laan? De inspiratie was er, ja. De inspiratie was er. En uh, ja, je pleit dus voor de ziel. ja. De die, ziel van die, die nog ontbreekt ja. ernstige observaties, zeg. Ja, maar ik vind het echt. Ik vind het echt. Ik vind het echt. Ik vind uh, dat het, het, het centrum. De ruimte is er en die wordt niet gebruikt. Dat vind ik zo jammer. De ruimte is er, ja. We ja. gaan dadelijk met Harry over de Tilburgse weg spreken. Dat sluit misschien wel mooi aan. Die ruimte is er juist, geloof ik, niet hè, voor infrastructuur. Dat is toch het grote probleem. Maar goed. Um, Dank je wel voor, voor je column. We krijgen nog een muziekje, volgens mij, Stefan. En daarna gaan we praten met Harry van, wethouder Harry van der Ven over de Tilburgse weg. The happy tune is yours there Life can be so sweet On the sun is high as I used to walk in the shade With those blue on the But I'm not afraid, baby My rover runs over If I never ever since, I'll be richer and get better With gold just at my feet on the same side dream. Kenbaar, Louis Armstrong. On the sunny side of the street. Dat is ook met zorg uitgekozen. Want, want we gaan het over de straat hebben. De straat. Tilburgseweg. De Tilburgseweg. Pim, ja. je hebt je verdiept in het dossier, geloof ik. Nou, de Tilburgseweg niet zo heel erg. Ik had een heel ander dossier ook gevonden. En dat was de begroting. Maar laten we het eerst maar over de Tilburgseweg hebben. Uh, ik zag dat het de bedoeling was om... De situatie om te gooien. Dus dat mensen vanuit Tilburg niet meer de Teelburgse weg op kunnen naar het centrum. Jawel. We gaan uh, twee dingen doen. Uh, in de huidige planvorming, en dat is vanaf de Dorpstraat tot aan uh, de Kalverstraat, wordt het twee richtingen. Huh? En uh, bij het Koostersplein zal ik zeggen, dan wordt het één richting, maar in de anders. Andere richting dan dat het nu is. Terug van de kerk komend. Ja, precies. En de, uh, het, het vervolggedeelte is dan weer twee richtingen. En wat ik op het kaartje zag, als je vanuit Tilburg komt... Uh, ga je nu, waar de weg naar rechts gaat, de winkelstraat in. En dat ja. kan dan niet meer? Dat kan dan nog steeds. Oh, dan heb ik het kaartje verkeerd gelezen. Sorry. En je, alleen, uh, wat, dat kan nu al, huh? dat kan straks nog... Het enige wat nu dan in die twee richting, door die twee richtingen verandert... is dat je vanaf de andere kant ook, ook weer, terug weer terug kan terug naar Tilburg oh, okay. of naar de Helder toe kunt. Dan wordt het centrum wel beter bereikbaar vanaf uh, die kant tenminste. Dat is uh, inderdaad uh, de opzet uh, geweest uh, waarbij uh, de raad... Uh, ...ooit heeft vastgesteld dat er een betere bereikbaarheid moest komen van ons uh, centrum. Maar ook de ontsluiting van het centrum uh, beter mo uh, zou moeten worden. Uh, en daar hebben ze in eerste instantie de oplossing gekozen om dat via de Marijkenstraat uh, te doen. Dat je daar langs terug uh, kon naar het uh, zuiden. Of uh, naar het noorden, sorry. Uh, maar uh, daar uh, was nog wat weerstand... Uh, Ten door de bewoners zelf die daar woonden, maar ook binnen de politiek. Want er is een motie toen aangenomen van LRG die uh, maakte dat het niet uh, doorging. En toen moest er een andere oplossing komen. Want die opdracht die was in het uh, gemeentelijk verkeers- en vervoersplan uh, vastgelegd. En daar is toen de keuze uh, gemaakt om uh, van het deel uh, Dorpstraat, Kalverstraat, om daar twee uh, richtingen van te maken. Ja, ja, maar daar kan je er niet meer parkeren. Want het is toch nog. Ja, het is zelfs zo dat we, de bedoeling is dat de weg versmald wordt. Smaller wordt dan nu. En dat er daardoor bredere trottoirs komen. En op die trottoirs komen er dan matten te liggen als het ware waar je op kunt parkeren. En niet alleen voor uh, de gewone personenauto's, maar ook voor het vrachtverkeer. Dat voor, moet laden en lossen. En dat laden en lossen dat moet alleen, mag alleen op die plaatsen dan uh, gebeuren. Ja, ja. Zodat ze niet meer de weg blokkeren. En waarom maken we die weg nou smaller? Uh, daardoor uh, kun je de veiligheid voor de fietser uh, toch uh, beter garanderen dan wanneer de weg te breed is. Want dan kan een auto nog net wel of net niet passeren. Dan kan hij die, die keuze nog maken. En als het nu zo is, uh, als het smaller wordt, dan kan een auto die een fietser wil parkeer, uh, passeren en er komt van de tegengestelde richting een andere auto. Dan is het onmogelijk om dat te doen. Dan zul je achter die fietser moeten blijven. De, de angst ja. van, ja, ja, van dat die auto grappig. achter je. Die druk van die auto's. Ja. Dat, dat, is, dat lijkt mij uh, geen goede zaak. Maar goed. Hè? Nou ja, die druk die, die zul je wel voelen. Je moet het nu, maar ik probeer het zelf regelmatig ja. in de huidige situatie al uit. Als ik uh, de Tilburgseweg inrijd en dan met Kalvensstraat Kalverstraat linksaf naar het gemeentehuis ga. Dan ga ik gewoon heel bewust op het midden van de weg uh, rijden. Met me, de, uh, dan arm wel uitgestoken. Maar er is niemand die je passeert hoor. En niemand die gaat toeteren. Maar je moet even dat gevoel hebben. Is dat ja, nu precies. ook al 30 mm -hmm. uh, kilometer? Ja, dat ja. ja, ja, ja. is nu ook al. Oh ja. Hm. Staan dat hè voor die 30 kilometer? Oeh, dat durf ik zo niet ja. te ja. Ik weet wel, maar. <laughs> dat durf ik zo niet te zeggen. Nee, nee, ja. maar, maar dat, dat is wordt de, ook in ieder geval 30. Maar ze ook het lef hebben om voor een auto te blijven ja, rijden. Precies. Dus ik denk ja, dat er een heleboel mensen dat ja, gewoon nee, niet aandurven. Een, nee. Oudere mensen worden nerveus, hè? En die hebben we veel. Ja, en die komen steeds meer bij. In bij in, uh, maar goed, we hadden in het ontwerp ook uh, die stiksels zitten... zoals ja. u die in uw kolom uh, ja. noemde. Ritsluitingen. Ritsluiting. Uh, uh, uh, uh, ja, wij noemen het dan stiksels. En wat ja. moeten we ons daarbij die, voorstellen? Die zijn, nou, die het komen... weg, dat zijn eigenlijk hmm. uh, verkeersdrempels. Ja. En dat, uh, die zijn ook zo breed dat je daar makkelijk over kunt steken. Ja. En die, wo wo euh, die worden gemarkeerd door bomen en door blokhagen... zodat het ook echt markante punten zijn... Uh, en het, de bestrating doet denken aan een, een soort stiksel wat daar uh, door ah, ontstaat. Ja. Hm. Alleen, ik moet er wel op dit moment bij zeggen dat dat de plannen van het college waren. Oh, de raad. Maar ja. de raad die was een andere mening toegedaan en heeft het plan uh, voorlopig uh, opzij gezet. De duur. En het ging de raad er met name om dat zij uh, 1,6 miljoen uh, zouden we daarvoor uittrekken, dat ze dat te veel vonden. Ja. En eh, ik heb proberen de raad duidelijk te maken dat het niet alleen die 1,6 miljoen gaat naar eh, de, de, de herinrichting van dat gedeelte wat twee richtingen moet worden. Maar dat we daar ook een aantal andere onderdelen van meenemen. Bij bijvoorbeeld het Heilig Hartplein. Eh, nu bekend is dat het, de keuze gemaakt is dat het kloosterplein blijft zoals het is en, en niet een groot kloosterplein zal worden. Eh, blijft dat pleintje daarachter eh, verloren? liggen en daarom hadden wij gemeend dat daar ook in te moeten gaan richten. Verder hadden we, doordat het twee richtingen wordt, bedacht dat de bocht bij de dorpstraat... waar ooit sprake van was om daar een rotonde te gaan maken. Weliswaar een mini-rotonde. Maar daar zijn, hebben we vanaf gezien omdat die toch te klein zou worden op die plek. En dus niet functioneel, want dan zouden vrachtwagens of auto's... die zouden gewoon over die rotonde heen rijden. Want ja. dan kun je niet een markante groene uh, rotonde van maken. Dus daar, daardoor is er gekozen voor het verbreden... van de middenopstelling voor de fietsers. Uh, en daardoor is de totale bocht zou dan breder worden. Maar dat is iets wat we ook extra dan doen. En verder is het zo dat we aan de andere kant... aan de Bergstraat, uh, die bocht, die, uh, die bestrating daar... bij het uh, verpleeghuis, die moet ook aangepakt worden. Dat zou al in de onderhoudsplan uh, gaan gebeuren... Uh, en dat hebben we hier nu in dit voorstel ook meegenomen maar er, daar ligt dus geld voor op de plank omdat het toch moest gaan gebeuren alleen de raad heb ik dat niet duidelijk genoeg Want, uit kunnen leggen dat zat in die 1,6 hmm. miljoen al, al die dingen zaten in die zat 1,6 miljoen. miljoen dus dat, ja, als je het anders gerekend had had je kunnen zeggen het is minder dan 1,6 miljoen dat ja. heb ik probeer, geprobeerd om de raad voor te rekenen uh, want dat, die 1,6 miljoen die is opgebouwd uit bedragen voor openbare verlichting, voor groen, voor de wegen, voor de riolering. Uh, en uh, we hebben, wat ik al zei, de nieuwe vlakken die we in de, uh, meegenomen hebben, die oorspronkelijk niet in het plan zaten, waren die bocht bij uh, Dorpstraat. Het Heilig Hartpleintje, wat opnieuw ingericht zou worden. En de bocht bij de Bergstraat. Maar goed, de raad heeft anders beslist. Er zal toch iets moeten gaan gebeuren. Dus de bedoeling is dat ik nu... Ik heb goed naar de raad geluisterd wat zij vonden. Zij vonden dat ze een keuze moesten hebben uit een aantal modellen die je uit kon voeren. Nou, Wij hebben als college voorgesteld om ineens een model te kiezen waar al die onderdelen in zaten. Maar ook qua uitvoering een weg... Hebben willen uh, laten realiseren die echt een mooie entree van je centrum uh, zou geven. Die aantrekkelijk uh, daardoor uh, is om uh, naar je centrum toe te gaan. Uh, uh, maar dat, dat vindt de Raad dus wat de luxe. Dus we krijgen ja. nu een voorstel waar uh, ook wa andere varianten in uh, zitten. Ja, En waar niet uh, mee gezegd is dat die uh, vervolgstappen niet gezet zouden kunnen worden. Nee, want de raad heeft ook gezegd dat we euh, dat het goedkoper moet. Was boodschap één. Dat ze meer keuzes wilden hebben. En, maar dat de twee richting wel overeind moest blijven. Ja. Dus dus daar, daar, is, met die boodschap ben ik, zijn we nu aan de gang gegaan. Nee, niet iedereen is het erover eens, denk ik. Hè? Twee richtingen. De raad, euh, de, de, raad, de, raad, de, raad de meerderheid wel. De meerderheid wel. Ja. En ja. die heeft die boodschap ook laatst nog uh, in de laatste ra raadsvergadering. Nog meegegeven aan het college. Dus ja, nu gaan we als college de punten uitwerken. Daar zijn we wel druk mee bezig. En uh, het idee is om in december met een nieuw raadsvoorstel te komen. Het is niet zo dat, uh, maar D66 zit nog niet uh, in de raad. Er gaat misschien volgend jaar gebeuren dat D66 tegen de twee richtingen is. Ja. Dat is een beetje uh, pikant, de... is niet, Harry? D ja. Zij mogen dat vinden natuurlijk. Ik vertegenwoordig het college en probeer in het college daar mijn standpunten, of de standpunten van het college en in de raad te maar vertegenwoordigen. Maar jij staat ook wel bekend als een man van D66. Ik ben vertegenwoordiger geweest in de raad van D66. Ik heb zelfs als wethouder namens ja. D66 in, de raad, of in het college gezeten. Ik ben nog steeds landelijk lid. Alleen, uh, ik ben op dit moment uh, ja. lid van de lijst riel Maar de landelijke partij heeft geen mening over tweerichtingsverkeer op, op nee. de weg waarschijnlijk. Nee, daar hebben ze er afdelingen voor. <laughs> zijn afdelingen voor. Ja. Moeten we nog over de wegdijk, nee, het uh, wegdek Riel praten, voordat ja. we eruit gaan? Zijn daar nog bijzonderheden over te melden? Nou, de deze plaats is het bijzonder dat we dat als college door de raad goedgekeurd hebben gekregen. Dat daar een, een nieuw wegdekking in komt wat geluidsarme klinkers heeft. Want het geluid, geluidsoverlast is nu erg groot. En we zijn nu met uitvoering sinds een paar weken bezig. Hm. En... Daardoor zijn er ook allerlei omleidingen. Dat betekent ook weer dat je veel begrip van mensen moet vragen. Om, uh, dat dat niet altijd even makkelijk is. Hè. Als je vanuit Alphen komt en je wil dan uh, reel in. Dan uh, is de weg geblokkeerd bij de Veertels. Omdat daar oh ja. nu aan dat wegdek uh, gewerkt wordt. En dan moet je dat wijkje in. En in eerste instantie hadden we een omleidingsroute... Uh, die achteraf toch niet uh, zo handig uh, bleek te zijn. Zeker toen we merkten met de slechte weer hoe dat die weg eruit ging zien. Mm. En uh, toen hebben we het fietsverkeer en het autoverkeer gescheiden. Duurt het lang voordat het klaar is? Uh, nou, het is zo dat de, in de planning gaan we nu tot aan uh, de feestdagen door. Dus tot eind december. En dan zijn we zo'n beetje bij, het, uh, bij de, uh, de Leibron. Vanaf halver gerekend. Dan ligt het werk een aantal maanden stil... Dan is de weg gewoon helemaal weer toegankelijk. En dan gaan we na de uh, carnaval uh, gaan we weer beginnen. Dus ik weet niet precies wanneer het valt. Maar er is eind februari uh, gaan we dan weer. En dan gaan we het gedeelte maken uh, van tot aan uh, de... Weg naar, richting Turnhout's zeg maar. Dat duurt toch dus nog wat lang allemaal, hè? Dat gaat dan nog uh, een hele die, tijd duren, zijn ja, Er Zijn nog geen machines die die, die uh, klinkers leggen? Ja, daar gaan we ook, dat halen. gaan we ook doen met, ja. met machines. Ja. ja. Maar, toch maar weer in, nog behalve zo. in de bochten. Uh -huh. Want daar uh, is de ervaring, uh, of althans heeft uh, de uitvoerder ons geen garantie kunnen geven dat het dan ook strakker in ligt. Dus daar gaat het gewoon met hand gebeuren. Oh, ja. Nou, we zijn uh, bijgepraat op zijn minst. Ja. Ik had het heel leuk gevonden om ook nog uh, een paar dingen over de begroting te doen. Misschien, misschien kun je er nog net inbrengen. Hoeveel terugvang. hebben we nog, Stefan? Ik kun je beter mijn collega voor vragen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nog drie de minuten, werd, dan ah, kun je nog aan de een begroting vragen. Vragen. Ja, ja. Nee, niet zozeer financiën, Gooi maar een beleidsinhoudelijke kant. Gooi het er maar in. Er maar in. Nee. Uh, een van de dingen die mij het meest interesseert in een gemeentelijke begroting... is het hele gebeuren van uh, klimaatverandering. Ik lees in geen enkele gemeentelijke begroting daar echt concrete dingen over. Uh, er is een akkoord van Parijs en daar moet ontiegelijk veel gebeuren. En het zou heel erg geweldig goed zijn als op lokaal niveau daar ook heel hard aan gewerkt wordt. Landelijk doen ze er feitelijk uh, op gebouwd gebied heel weinig aan. gaat 100 miljoen naar uh, woningisolatie of zo... Dan komen we nooit aan waar we wezen ja, En staat, wat doen de gemeenten? Ja, dat staat nu niet in, het, uh, uh, in de begroting. Want anders moeten we alle beleidsplannen mm -hmm. in de begroting gaan zetten. We hebben daar een beleidsplan voor vastgesteld. Ja, ja. In het afgelopen jaar. Het Milieubeleidsplan. Met de titel Duurzaam Goorlen. En daar hebben we al onze maatregelen in uh, opgenomen. Er zijn niet allemaal concrete <lacht> ja. maatregelen. Want sommige dingen mm -hmm. hebben we van gezegd. Die moeten we eerst uitzoeken. En, uh, maar klimaatadaptatie is een, niet alleen lokaal, maar ook regionaal. En wij maken deel uit van de ja. regio Midden-Brabant. En zijn daar ook samen op zoek naar goede oplossingen. Want onze grens is wel getrokken, maar daar houdt het landschap niet op. Nee, of dat uh, bedoel, wat, ja. wat het dan ook ja. zei. En, uh, maar we, proberen, we gaan dus wel allerlei maatregelen treffen... om uh, ook die klimaatadaptatie ook in het Goorlissen uh, goed te regelen. Maar je vindt het niet in een begroting? Nee, maar we nee, staan heel veel dingen niet in nee, de begroting. Nee, nee, Geen, nee, nee. De begroting is met name gericht op nieuw beleid. Ja, ja, nee, nee, dat dat, dat is ooit de vraag van ja. de Raad geweest. Want vroeger kregen we een hele dikke boeken waar alles in stond. Ja. En dan gingen we alles herhalen wat we al wisten. Oh, ja. En dat, daar hebben we een tijdje, een paar jaar geleden van afgezien. Mm -hmm. En nu staat er alleen nog ja, de, de, de rekensommetjes en de, mm -hmm. de bedragen. Maar qua beleid uh, is, zijn het de nieuwe interventies voor de ja. ja. ja. oh, ja. Maar daar ja. wordt dus ook ingegaan op... Uh, landelijke overheid en Europese overheid... die nemen maatregelen op dat gebied. En er blijft een heel groot gebied open liggen... wat op lokaal niveau ingevuld moet worden... op de een of andere manier. Of door de overheden, of door de burgers, of door bedrijven. Uh, wordt er ook naar gekeken waar, hoe die verschillen ontstaan... En nou, nou, we, we, doen het we doen het ja. in ieder geval allemaal samen. We doen het in ieder geval allemaal samen. Want uh, het is ook zo dat we met de waterschappen ook dit soort plannen uh, maken. Hoe dat je met de klimaatadaptatie ja, best het, om kan ja, gaan. Ja, dat weet ik. Ja. En uh, met de provincie, uh, maar, maar ook de gemeentes onderling uh, om te kijken. En ook uh, ten aanzien van bedrijven proberen we een, een, een nieuwe vestiging van woningen en het aanleggen van tuinen en dat ja. soort... Dat is ook wat ik in het landelijk ding mis. Er zijn 7,5 miljoen woningen. En er worden alleen de nieuwe woningen wordt wat aan gedaan. Ik denk van, ja, 7,5 miljoen woningen. Ja, Pim, maar dit laten we hangen. Nee, maar dat er uit. ook wel niet. Ja, ja. ja, goed. Nou, okay. wij uh, danken onze gasten Harry en ja. uh, Karen En Mathieu, die is al vertrokken. Nou, dit was uh, Grootse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.